Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge voetballers worden steeds vaker opgelicht door loesje zaakwaarnemers. Dat zijn mensen die voor geld helpen bij het zoeken naar een club en bij contractonderhandelingen. Oplichters, zaakwaarnemers regelen soms ook stages en daar verdienen ze vooral zelf aan, zegt de Spelersvakbond. Heel vaak wordt gevraagd, je moet van tevoren geld betalen, de club heeft jouw tickets niet betaald, kan je dat geld overmaken? Het is echt daadwerkelijk schandalig dat, dat die zaakwaarnemers zo werken. Veel jonge voetballers schamen zich zo dat ze niet aan de bel trekken. De Spelersvakbond hoopt dat mensen dat alsnog doen. Een man in Nieuw-Zeeland gaat waarschijnlijk de cel in voor de grote brand in een hostel. Twee weken geleden kwamen daar vijf mensen om het leven. De politie denkt dat een dakloze man de brand heeft aangestoken. Hij kan 14 jaar cel krijgen of zelfs levenslang als de rechter vindt dat er sprake is van moord. Kledingwinkel Zeeman roept sommige slippers terug omdat ze te veel schadelijke stoffen bevatten. Zoals lood en spul om plastic goed te houden. Te veel van deze stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor gezondheid. Daarom mogen klanten deze zogenoemde Ibiza-slippers terug naar de winkel brengen... en krijgen ze hun geld terug. En Roma-coach Mourinho heeft zich na de Europa League-finale... niet echt van zijn beste kant laten zien. Zijn ploeg verloor na penalties van Sevilla... Mourinho vond dat de scheidsrechter tijdens de wedstrijd te veel in het voordeel van de Spanjaardenvloot. En wilde hij dat de scheids in de parkeergarage dat nog even duidelijk maken. Rest, man. Rest, man. Ja, het is een schande, roept hij. Mourinho was sowieso al not nieuws naar de nederlaag. Zijn zilveren medaille gaf hij direct al weg aan een Roma-supporter.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 Belvelise, les yeux trempés, les rats brisés, les chines soumises en Me penchant comme la tour de pise, pour un baiser, elle voulait qu'on Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. ...is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Ik weet niet wat ik af en toe heb. en zomerhits Wash away the pain Trying to forget her Cause you know what she said Punt 9.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 I love well, I don't wanna break Ik mijn PUSI. Je noemt het voor rica. En a ti Ik ben Lo que paso, paso. Succes in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 106.9 FM.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 Een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog een je